11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de Gids.fm. Shakespeare, al 399 jaar to be. En de doders in Indonesië zijn nog steeds trots op zichzelf. Het NMS Journaal met Jan van der Putten. De oud-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Raymond P., moet twaalf jaar de cel in vanwege spionage voor Rusland. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij jarenlang tegen betaling informatie heeft doorgespeeld aan de Russische geheime dienst. P. gaf de informatie door via een Russisch spionnen echtpaar in Duitsland, dat sinds oktober 2011 vastzit. In het onderzoek naar het echtpaar kwam P. in beeld. In maart vorig jaar werd hij opgepakt. De rechtbank in Den Haag gaf 12 jaar cel... omdat P. de belangen van de Nederlandse staat... en van bondgenoten in gevaar heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel geëist. Het OM gaat de omstreden maagchirurg Nick R. in één zaak vervolgen. De verdenking is zwaar lichamelijk letsel door schuld. Er was 17 keer aangifte gedaan tegen R. die bij het ziekenhuis in Emmen werkte. In 16 van de 17 gevallen is er volgens justitie onvoldoende bewijs voor een strafrechtelijke vervolging. Slachtoffers vinden dat onbegrijpelijk. is meer omdat er een aantal gevallen zijn waarbij ook al een schadeuitkering is geleverd door het ziekenhuis. Dus dat betekent dat men schuld erkent. En vervolgens zegt het OM dat hij daar niet schuldig aan is. Nou, dat is. Dat, dat druist tegen elkaar in, voor mijn gevoel. De maagarts werd in 2009 ontslagen. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het overlijden van zes patiënten... na het aanbrengen van een maagband. Opnieuw heeft de politie iemand opgepakt voor de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Dat werd vorig jaar juli door brand verwoest nadat twee auto's het monumentale gebouw waren ingereden. De man die is opgepakt wordt verdacht van brandstichting. Het is een Eindhovenaar van 49. Twee andere verdachten zaten al vast. Dat zijn ook een man uit Eindhoven en een uit Sint Michiel Schestel. In Ierseke, in Zeeland, zitten mensen sinds 7 uur vanochtend zonder gas. Ook huizen in de buurt van het dorp zijn door de storing getroffen. Zo'n 10.000 mensen hebben geen gas. Eerder werd gemeld dat ze ook zonder stroom zaten. Maar dat klopt niet. De oorzaak is een spontane storing in een gasoverslagstation. Energiebedrijf Delta heeft de storing inmiddels verholpen. Maar de gasdruk moet in fasen weer worden opgebouwd. Verkeer heeft in de ochtend spits veel last gehad van lange files door ongelukken. Rond 9 uur stond er meer dan 350 kilometer file. Op de 12 richting Den Haag vielen platen piepschuim van een vrachtwagen. Op de A4 kwam door een ongeluk bij Hoogmade olie op de weg... en op de A15 viel een grondboor met een gewicht van 10 ton op de weg. De boorkop wordt nu uit de berm gehaald... maar daarmee is het probleem op de A15 nog niet voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Vanavond zal ook het asfalt nog gerepareerd moeten worden... want de boorkop is al op het asfalt gestuurd... en daarom is het asfalt beschadigd. En dat niet alleen, de boorkop is via de vangrail ook nog tegen uh, geluidswal ter plaatse aangekomen... waardoor ook enkele glazen platen zijn beschadigd. Dus al met al een, uh, ja, is er behoorlijk veel schade opgetreden. En dan het weer nog in de loop van de dag droog- en zonnige periode. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen vooral zon in het midden en zuiden van het land. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Jolanda van der Velde houdt al de hele ochtend in de gaten, de files. En het zijn er nu nog maar twee, eentje op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen knooppunt Evening en Lexmond, 4 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Leiden-Zuid en Wassenaar, 2 kilometer. De gids.fm is er over 1 minuut en 20 seconden.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 Voor Oranje. Het feestelijke Amazing-concert voor ons koningspaar. 30 april, Ahoy, Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers, Anita Meijer, Alain Clark, Lisa Lois, Rohan Heze, Paul De Leeuw, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl. De Citroën C1 rijdt zo enorm spaarzaam dat Thief Kanker van Holland die Kopenhagen per in tank.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 Vara, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Vandaag, 399 jaar geleden, werd toneelschrijver, dichter en acteur Shakespeare geboren. U begrijpt het, een uitgelezen moment om het blad William uit te geven. Hoewel ik me dat ook heel goed had kunnen voorstellen op zijn 400ste geboortejaar volgend jaar. Dus maar goed. Wat maakt zijn werk zo bijzonder? Daarover praat ik met Shakespeare-vertaler Jan Jonk en acteur Gijs Scholten van Asschat. Valt het ook op dat de stadsrotondes er de laatste tijd zo verzorgd uitzien? Dat zou kunnen omdat ze steeds vaker geadopteerd worden... door bedrijven of bewoners. Zometeen een inspectieronde. Moet met Twitteren echt alles kunnen... of is het de hoogste tijd voor fatsoensregels? Daarover debat. En wilt u meer dan 140 tekens? Surf naar degids.fm De IJsselbank, die vorig jaar is opgericht... heeft nog niet geleid tot zwangerschap. Dit vanwege een gebrek aan IJsseldonoren. De IJsselbank is de vrouwelijke versie van een spermabank. Vandaag start er een campagne om meer eiceldonoren te werven. Hoe komt het dat er nog maar zo weinig vrouwen hebben gedoneerd? Dat vraag ik aan ook leraar voortplantingsgeneeskunde... en tevens initiatiefnemer van die ijsselbank, Bart Fauze. Meneer Fauze, goedemorgen. Goedemorgen. U begint vandaag met een campagne voor het werven van nieuwe eiceldonoren. Hoe denkt u meer vrouwen over te halen hun eicellen af te geven? Door, door er meer bekendheid aan te geven. Door te laten zien... Dat uh, IJsseldonatie uh, voor een flinke groep vrouwen de enige kans is om, in, uh, om een kind te, te krijgen. En dat uh, hè, de voorzichtige start zoals we begonnen zijn uh, nou, onvoldoende uh, mensen heeft uh, gegeven bij wie we inderdaad tot ijsceldonatie kunnen overgaan. Want hoeveel vrouwen hebben zich gemeld? Er hebben zich aanvankelijk, dat is vooral op basis van media-aandacht vorig jaar... hebben enkele honderden vrouwen met ons contact gezocht... die in principe eh, belangstelling hadden om als uitsvaldonor op te treden. En, en daarvan is maar een klein deel uiteindelijk ook daadwerkelijk... tot eh, het stimuleren van de eierstok eh, en het opslaan van de eitjes over kunnen gaan. En hoe kan dat dan, zo'n klein deel? Ja, dat heeft met een heleboel uh, criteria en redenen te maken. Maar de belangrijkste is wel leeftijd. Het bleek dus dat van de vrouwen die uh, aanvankelijk dus bij ons hebben gemeld... een heel groot deel uh, al he, ouder waren dan de, de bovengrens uh, van 38 die we hebben gehanteerd. En dat heeft gewoon te maken met de kans van slagen van die behandeling. We weten dat de leeftijd van de vrouw een hele belangrijke factor is bij de kans om zwanger te worden. En dat geldt ook voor eiceldonatie. Dus dat de leeftijd van de donor een van de meest belangrijke factoren is voor de kans van slagen van de donorbehandeling later. Is het een eenvoudige procedure om als donorvrouw je eicel te doneren? Nou, eenvoudig is het zeker niet. Zeker niet als je het vergelijkt met het verkrijgen van zaad voor de zaadbank. Dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. Je, je, je gaat naast een, een uitgebreide procedure over weten mensen goed wat ze te wachten staat. Zijn er geen ziektes, et cetera. Dus reden om het niet te doen als je dan tot zo'n behandeling overgaat, dan betekent dat gedurende zeg, anderhalve week uh, injecties met hormonen, zodat de eierstok gestimuleerd wordt om meerdere eitjes te laten rijpen. En dan moeten die eitjes er nog uitgehaald worden natuurlijk. En dan moeten die, die eitjes er nog uitgehaald worden. Is dat een, een pijnlijke procedure ook? Ja, dat is onaangenaam uh, pijnlijk. Uh, vooral omdat je het maar voor een deel plaatselijk kan uh, verdoven. Dat is nog maar een heel gedoe dus. Dus doe je misschien wel voor een zus of voor een vriendin... maar niet voor een anonieme onbekende. Ja, nou, ja en nee. Uh, uh, gelukkig zie je nu ook in, in de discussie over hè, orgaandonatie... zie je natuurlijk een beetje hetzelfde ontstaan. Dat, dat, uh, nou, aan de ene kant is de behoefte enorm, aan de andere kant is het aanbod uh, heel beperkt. Maar geleidelijk aan zie je wel meer en meer mensen zeggen... van, nou, als ik op die manier iets kan betekenen, voor, hè, heel concreet voor een medemens... Uh, dan wil ik dat graag doen. Krijgen de donoren er geld voor? Ja, er is sprake van een onkostenvergoeding. Hè. We vragen al veel van de mensen, dat hebben we net uh, besproken. En wij, wij gaan ervan uit dat het zou niet redelijk zou zijn... als je dan ook nog die mensen voor alle extra kosten... die hiermee gepaard gaan, uh, zou laten opdraaien. Dus daar compenseren we de mensen voor. Is er nou helemaal geen enkele vrouw zwanger geraakt de afgelopen tijd? Nee, maar dat is ook niet verwonderlijk vanuit dit programma. We hebben een jaar geleden gezegd... we gaan beginnen met het oprichten van de spermabank, of uh, Sorry, de eisselbank. Uh, en we gaan pas een jaar later beginnen met de behandeling. Dat heeft ook te maken met de veiligheid daarvan. Uh, dus je moet werven, het opslaan, het bewaren een tijdje. Dat heeft te maken met, met infectierisico's. Uh, dus het is wel volgens plan dat we pas nu... Echt beginnen met de eiceldonatiebehandeling vanuit de bank. Uh, alleen het probleem is dat we relatief weinig eiceldonoren hebben. En dat zich een enorm aantal paren bij ons hebben gemeld. Dus er is een wachtlijst. Uh, ja, dus er een, een, een, een, helaas wel. Dus deze stellen kunnen hun heil nog gaan zoeken... bij een vriendin of een zus of in het buitenland? Ja, dat is ook wel steeds tegen de mensen uh, gezegd. van, uh, he, Indien u op die manier uh, uh, daarin kan voorzien... dan is dat wellicht. En dan is dat in ieder geval een stuk e eenvoudiger in de behandeling daarna. Alleen, we weten dat dat een buitengewoon problematische weg is. En we weten dat er nogal wat paren zijn... voor wie dat überhaupt geen reële optie is... Hè, die niet toevallig een zus of, of, of een nicht of een vriendin hebben uh, die daarvoor in aanmerking uh, komt. Ja. Ik neem zomaar aan dat de kliniek, de gemeenschap, veel geld heeft gekost... terwijl het tot nu toe dus helemaal niks heeft opgeleverd. Ja... Nou, de gemeenschap, uh, kijk, dit, dit is natuurlijk een, een stukje, een relatief klein stukje... van een heel groot uh, programma dat wij in het UMC Utrecht hebben voor onvruchtbare uh, paren. Dit is vooral, zeg maar, nou, in eigen uh, nou ja, enthousiasme is dit uh, ontstaan... juist omdat wij het gevoel hebben dat we nu zoveel vrouwen in de kou laten staan. En het is misschien wel goed om te weten, dus eiceldonatie gebeurt al langer. zwangerschappen van ijseldonatie... zijn er ook uh, alleen gewoon mondjesmaat... omdat we het in Nederland niet goed geregeld hebben. Succes ermee. Hoogleraar voor plantingsgeneeskunde... Bart Fausre. Dank u. De Gids. Wel eens een rotonde gezien met een bordje erop van een bedrijf. De kans is groot, want ze rukken op. Gesponsorde rotondes. Steeds meer gemeentes zien er wel brood in... want zo kunnen ze bezuinigingen uh, op het onderhoud van openbaar groen. De gemeente Den Bosch heeft Bart Keuper van het bedrijf de rotondespecialisten ingeschakeld. En verslaggever Robert Jan Boy trof hem. Waar anders dan op een rotonde. Ja, we lopen nog maar eens een rondje. We zijn weer aan de andere kant, hè. zo snel gaat dat. Ja. ja, het is midden in een woonwijk... Hij ja. ziet er behoorlijk uh, groen uit. Wat uh, hier wat, ja, wat lady-achtige wat, wat plantjes. Zier, ik weet niet precies wat het is. Volgens mij is dat wat karex. Uh, ja. ik, ik zie ik daar een paar goeie. rotsblokken liggen. En daar komt een uh, mevrouw aan in een uh, geel hesje. En ik zie zelfs een vrachtwagen. Dacht mevrouw, komt u de rotonde onderhouden? Ja, ze zijn namelijk de groenvoorziening bezig. Voor deze rotonde? Nee, hier op de rotonde zelf niet. Daar op de poets die de afrit. Aha, nee, ik dacht even dat u voor de rotonde kwam namelijk. Nee, u vraagt zich af waarom we op deze rotonde rondlopen, neem ik aan. Hè? Inderdaad. Nou, dit is de manier van de rotonde. Deze manier, de rotonde is eigenlijk voor jou misschien wel, Bart nou, Keuper. Wij, wij hebben het beheer van de rotonde, ja. Ik zou hem geen eigenaar durven noemen. Nee? Maar nee. hoe werkt het concept? Wat wij, wat wij doen, we hebben het, het onderhoud en beheer van de gemeente een bos overgenomen... voor langere tijd van dertig rotondes. Ja. En dat betekent dat wij de verplichting naar de gemeente hebben... dat wij deze rotondes keurig onderhouden, zoals ook deze erbij ligt, ja. de komende ja. jaren... En tegelijkertijd kan de gemeente Den Bos een mooie bezuiniging realiseren op die rotondes. Ja. En wat dan de volgende stap is natuurlijk, dat moet ook betaald worden. Uh, wij benaderen dan bedrijven in Den Bos en de ja. regio die het leuk vinden om een rotonde te adopteren. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ze dus ook een kleinere klaambordje op de rotonde ervoor terugkrijgen. Mm. En het onderhoud van de rotonde betalen. Dus dat is een win-win situatie. Maar jullie verzorgen het onderhoud. Jullie huren ja. dus bedrijven in die dat gaan onderhouden. Ja, wij huren uh, lokale hoveniers in en bij voorkeur sociale werkvoorzieningen die voor ons, uh, door ons betaald het onderhoud uh, uitvoeren. Waar komt het idee vandaan? Het idee hebben we een paar jaar geleden opgedaan in Engeland. Puur bij toeval. Ik was daar op vakantie en ik zag daar allemaal gesponsorde rotondes. Hé, hey, dacht je toen? Ik dacht, nou, waarom doen we dit niet in Nederland? Crisis, gat in de markt. Exact, precies. Anticyclisch. hè. De gemeente moet bezuinigen en wij hebben daar een, een mooie oplossing voor. De gemeente hapte toe. Duurde even in het begin, maar ja. uiteindelijk uh, kwamen de eerste gemeenten aan boord. En inmiddels zijn we in meer dan 30 gemeenten, hebben we meer dan 300 rotondes. En wat mij betreft uh, neemt het aantal nog snel toe. We lopen nog even een rondje. De Ron Adams is er ook bijgekomen van het bedrijf uh, All Secure. Ja, ja, dat staat hier dus. Kijk. Ja. Mooi. Op het bordje, een klein bordje. Ik zie, telde hier één. Het zijn er totaal vier. Vier totaal. Ja. ja. En dat is op alle uh, aansluitwegen zeg maar, op deze rotonde. Daar, uh, daar staat ons bord uh, klein op uh, All Secure, de autoverzekeraar. Ja. Kost dat? Wat kost dat? Um, per jaar bedoel ja, je? Ja, nou, per jaar zijn wij uh, voor een rotonde rond de 200, of, uh, 2250 euro kwijt. En levert dat nou wat op? Ik bedoel, aan nou, naamstekendheid. Want mensen nemen alleen die rotonde, zou je kunnen zeggen. En ja. Nee, sec voor naambekendheid uh, doen we dit niet. Dan hebben we wel andere mediumtypes zeg maar, die we in ja. kunnen zetten. Het is meer dat wij uh, vijf rotondes in Den Bosch uh, hebben geadopteerd omdat Oscure vijf jaar bestaat ja. en wij dit een, uh, een vernieuwend initiatief vinden en dat is gewoon een warm hart toedragen. Ja. Mag je nou erop zetten wat je wil op de rotonde eigenlijk als het om onderhoud gaat? Wat, als, mij, wat mij betreft zou dat mogen. Maar de... palmboven mogen ook bijvoorbeeld? Of, uh... Ik, ik zou het leuk vinden, maar wat bij, bij ons. Aldijngaard? Van... Ja. Als deze zon het, het hele jaar zou schijnen, zou het kunnen. Nee, dat de gemeente bepaalt de randvoorwaarden. Dus als de gemeente toestaat dat er bijvoorbeeld een kunstwerk op komt of een andere inrichting, dan verzorgen ja. wij dat heel graag. Ja. Mevrouw van Fiets neemt ook even de rotonde. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. We zijn er even bezig met de rotonde. Even onverwacht. De, de rotonde. De rotonde, die rotonde. Ja. Hij wordt gesponsord. Ziet u de bordjes? Ik zie het, ja. Vindt u ervan? Ik vind het bord heel lelijk. En verder? Is dat een goede zaak? Of, ja, ja, als het ja. niet op een andere manier kan, bijvoorbeeld dat de overheid geen geld uh, ervoor over heeft, dan, uh, ja, dan denk ik dat het goed is. En dat geldt ook voor scholen, denk ik. Uh, computers en zo. Dat, ja, de overheid heeft daar heel weinig geld voor, voor over. En als we op die manier de kinderen kunnen helpen, dan, dan, ja. Ja, dan nou. moet dat maar. Als het helemaal overgenomen wordt door bedrijven, zou dat nog... Uh, ja, ja, dan zijn ze uh, daar zeggenschap over willen hebben. Over, over uh, de manier waarop kinderen les moeten geven. Ja. Of weet je dat, dat daar iets aan vast zit. En ze... als ze, als ze bedrijven afhaken, dan zit je natuurlijk. En dan zit je daar wel mee. ja. ja. ja het, het beste zou natuurlijk zijn dat, uh, dat de overheid daarvoor zorgt. Hè? Ja. En dat we niet al te afhankelijk zijn van het bedrijfsleven. Dus, uh... Oh, dat hey, is jullie bordje? Ja, dat is ons bordje. met die rode kleur, die is van het bordje. Nou, dat komt meer door mijn shirt, denk denken, die rode kleur. Nee. Ja, we hebben het zo klein mogelijk geprobeerd te maken. Ja, helaas, ja. We kunnen niet iedereen het naar de zin maken. Dus, uh, nee. nee. nee. nee. Maar, maar is dit het begin, Bart? Absoluut. Nou, Dag Marouw. Nou, weet je, in, in Amerika zie je zelfs de trend dat uh, snelwegen kunnen worden geadopteerd. Ja. Dus wellicht zou dat nog een keer naar Nederland overwaaien. Ron knikt. Nou, ik, ik heb het zelf ook gezien in Amerika toevallig. Ik, ik proef, een, ik proef een, een bedenking. Nou ja, wellicht ja. Dat, uh, kijk, kijk, wij doen het toch uit het oogpunt van verkeersveiligheid. En uh, ik denk dat er ook wel grenzen aan zitten. Ik denk niet dat wij alles moeten overnemen van de overheid. Dus, uh, maar nogmaals, wij vinden dit een, een mooi nieuw initiatief. En uh, nou, vandaar dat we dit ondersteunen. Ja. Ja. Snelwegen, ik, ik, ik zie het nog niet zo heel snel gebeuren in Nederland. Ja. En hey, regelmatig even kijken hoe de rotonde erbij ligt? Ja, ik rijd er iedere dag even langs. Want als het nou een, een waardeloze boel is, een slecht onderhouden rotzooi. Nee, nee, nee. Nou, dan, dan sta je met je bordje. Ja, nee, maar daar, daar gaan we wel voor, ja, voor zorgen. Dan dat, uh, ja, dan, ja dan, dan belt hij mij. Dan hebben wij even contact. Ja. <laughs> de rotonde als visitekaartje. Robert-Jan Boys, pakken en bos met rotonde specialist Bart Keuper. Ron Adams van All Secure. En de een mevrouw op fiets die vindt dat het bedrijfsleven niet te veel invloed moet krijgen op die rotonde. Ja, Hits .fm Just that everywhere I go it's the same old thing all anyone wants me to say is to be or not to be that is the question whether it is nobler in the mind to suffer the slings and yes, arrows of outrageous fortune or to take either that or oh that this too too solid flesh should melt melt, melt thaw and resolve itself into a dew or that the everlasting had not fixed his canon gate self slaughter yes all that sort of thing The Hamlet from Monty Python op de 399e geboortedag van William Shakespeare om de verjaardag van de legendarische toneelschrijver op te luisteren... verschijnt vandaag zelfs de William als een glossie voor Shakespeare-liefhebbers. Wat maakt die Engelse schrijver nog altijd zo populair? Aangeschoven is Shakespeare-vertaler Jan Jonk... en in Amsterdam zit acteur Gijs Scholten van Aschat. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Jonk, wanneer bent u begonnen met het vertalen van Shakespeare? Oeh, even uh, denken... Ik denk uh, 1970 of zo, in die koers. Heeft ja. u ze allemaal gehad al, of niet? De eerste ronde, tweede ronde, derde ronde al, maar nog niet, nog niet af. Je doet dat in rondes. Uh, omdat je... je er anders te moe van wordt? Nee, omdat je bij de volgende ronde heel andere dingen ziet dan de vorige ronde. Of andere bronnen, bronnen hebt aangeboord. Het, is e het heeft enige reflectie nodig. Ja, ja, het moet even bezinken. En dan zeg je, dat kan helemaal niet. Dus dan ga je weer opnieuw beginnen. Met de, de oude als, als uitgangspunt. Maar ja, dat, dat is Aghaïs Engels natuurlijk. Vertaalt u dat ook in agraïs Nederlands? Oh, mag het geen agraïs? Ja, oh, als ik bedoel oud. ja, ja. vroeg modern Engels. Ja, okay. En dat het agraïs denk ik aan het Sanskriet of zo. Maar uh, zo erg is het dan ook weer niet. Ja, ik vertaal dat natuurlijk uit... Uh, ja, het is een beetje lastig. Ik, ik denk niet dat ik het vertaal uit het archaïs Engels... maar ik heb wel het enige wo goede woordenboek... dat, dat uh, daarin staat elk woord wat dan in dat Engels geschreven is. Dus dat is geen woordenboek op modern Engels... maar een woordenboek op Shakespeare... zoals het oorspronkelijk in, in, in uh, de folio staat. Dus Grotte van Aschad, al 15 jaar treedt u samen met Pierre Bokma... sporadisch op in huiskamers om het Shakespeare-evangelie te verkondigen. Waarom moet iedereen zijn werk kennen? Nou ja, moet iedereen zijn werk kennen, dat is dan nou ook overdreven. Maar ik denk wel dat het een verrijking is uh, als je je verdiept in het werk van Shakespeare. Hij, hij toont je de, de spiegel van de maatschappij. Hij, uh, hij laat je eigenlijk elke karaktertrek die de mens eigen is, heeft hij wel geschreven. En zijn werk is, uh, ja, ik, ik vind het heerlijk om, om daar een tijdje in on ondergedompeld te zijn. Is het een fijne schrijver om te spelen? Ja, ik vind het wel. Ik denk dat als je Shakespeare kan spelen, dan, dan, uh, dan kan je bijna elke uh, toneelschrijver spelen. Hij, hij, het goede aan Shakespeare is, hij heeft een bepaalde vorm. Uh, die zit in zijn taal en die vorm zorgt er allereerst al voor dat het niet een soort realisme wordt. Het heeft dus een bepaalde vorm waardoor je het verhaal makkelijker theatraal kunt vertellen. Dit klinkt misschien als A.K. maar maar misschien dat, dat Jan dit begrijpt. Uh, nou, ik weet niet. Ik denk dat ik heel anders kijk. Ik kijk niet naar de uitvoering. Ik kijk wat staat er... en hoe krijg ik dat op dezelfde wijze terug in het Nederlands. En ja, daar houdt het eigenlijk mee op. En natuurlijk moet je dan een aantal keren terugkijken. Uh, weer een jaar verder. En, en ja, nu ben ik wel in de, in de eindfase. Maar dan nog verander ik van alles en nog Gaat wat. Gaat u wel eens naar een uitvoering? Dus? Nee, eigenlijk niet. Nee. Waarom niet? Omdat u denkt dat het is allemaal niet goed vertaald. is? Nee, dat denk ik niet. Maar uh, uh, ik, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat ik eerder uh, val op tekst dan op... De uh, dat kan natuurlijk nou altijd nog veranderen, maar ik, uh, ja... Maar het is natuurlijk wel een toneeltekst, hè? Hij is geschreven om gespeeld te worden. Ja, zeker wel. Ja. Maar ik bereid dat, denk ik, zo goed mogelijk voor... in die zin dat ik heel precies kijk wat er bij Shakespeare staat. En dat altijd vanuit het 16e eeuws Engels. Ja. Ja. Maar zijn die rollen niet erg zwaar? Zwaar, ja. Nou ja, zwaar. Je, het duurt even voordat je de tekst uit je hoofd kent. En, en uh, de repetitie is, de, is het zwaarst. Omdat daar, daar moet je alles uitzoeken en, en verdiepen. En proberen een soort structuur in die voorstelling te krijgen met je collega's. Uiteindelijk, als je het speelt, moet je er boven staan. En moet het licht lijken en, uh, en, en, en gemakkelijk. Dan, ja, moet je dat... erboven staan. Maar dat lijkt me het moeilijkste natuurlijk. Jawel, goed. Maar daar, dat, dat, dat, dat werk is niet meer... Uh, als je aan het spelen bent, hetzelfde als je Messi ziet spelen, dan, ja, dan zie je alleen maar hoe makkelijk het voetbal eigenlijk kan zijn, denk je. Maar je weet ja. niet dat hij er uh, jaren voor getraind heeft. Ja. Ja. Meneer Jonk, waarom heeft u van uh, Shakespeare uw levenswerk gemaakt? Ja, ik kan er niet mee stoppen, want elke keer ja, het begint u langzaam te komen. Want als het, het vierde deel uh, klaar is, dan is het einde, want dan is het gepubliceerd. Deel 1 is al een paar jaar geleden. Hier heb ik dat. Uh, de, te blijf spelen, zijn ja. al vertaald, dus daar kom ik ook niet meer aan. En nu ben ik in de stadium van het uh, de tweede deel. Ja, dat wordt uh, toch hopelijk binnen een jaar gepubliceerd. En daarna krijg je die grote stukken. Dit zijn al die historische stukken die, die ons natuurlijk niet zo erg veel zeggen. Want dat heb je nooit echt Hendrik 1, 2 en 3 en 4 weet ik veel. Maar dan nog kijk ik heel precies per regel, per woord... Wat is de meest adequate uh, equivalent uh, in het Nederlands? Hè? Maar het Nederlands verandert natuurlijk ook in de loop der ja, tijd. verandert zeker, elke dag. Nou, zeker, Moet zeker. dat dan niet worden aangepast? Ja, ja, ik, ik, ik heb mijn Nederlands, wat natuurlijk niet zo erg veel meer meedraaft. Mee ik, ik ben al enigszins op uh, bejaarde tijden, hoe heet dat, uh, leeftijden. Uh, dus ik doe wat ik denk is het de beste met mijn hele Nederlandse geschiedenis om mentaal met uh, taalgeschiedenis met alle andere talen ja. erbij. Wij hebben, van Aschoud, ja. Hoe belangrijk is een vertaling voor een stuk eigenlijk? Nou, dat is heel belangrijk. Je gaat natuurlijk heel erg kijken naar welke vertaling past... bij de voorstelling die wij willen gaan spelen. We hebben natuurlijk het voordeel ten opzichte van Engeland... dat wij elke twintig jaar een nieuwe vertaler uh, met Shakespeare aan de gang gaan... zodat de, de taal van Shakespeare ook in deze tijd vertaald wordt... naar een, een taal die... Uh, met respect voor het oud uh, toch ook in het Nieuw-Nederlands klinkt. En dat uh, vind ik heel erg prettig. De respect tot de met het oud, zegt u. Ja. Maar uh, het oud is het 16e eeuws Engels. En ik weet van niemand die vertaalt uit het 16e eeuws Engels. Dus wat bedoelt u dan met dat oude Engels? Nou, uh, kijk, je moet twee dingen onderscheiden. Ten eerste heeft het Nederlands zich veel verder ontwikkeld van de, het Nederlands van Vondel. In die tijd, Engels is minder veranderd dan uh, de Engels van Shakespeare. Is We uh, kunnen mensen nog redelijk goed begrijpen, omdat het Engels niet zo veranderd is als het oh, Nederlands. Pardon. Ik heb hier het grote boek van uh, Shakespeare's Words, a Glossary, van meneer Crystal. En dat heeft toch eigenlijk, uh, nou, eens even zien, um, 483 bladzijden met kleine letters. En ik doe niet anders dan de hele dag checken. Er is ontzettend veel veranderd vanaf 1600 tot nu. In, ja, in, maar het, Engels. in, in het Engels, maar in het in Nederlands nog veel meer. Ja, okay, maar, maar, maar Oké, okay, je... maar, maar waar het over gaat is, is, is dat je een, uh, een, een tekst moet kunnen spelen. En dat het voor ons prettig is dat wij die tekst aan kunnen passen. Kijk, de, de vertaling van Comrey is anders dan die van Willy Courteau. Dat, dat ja, zult u toch met me eens zijn. Tuurlijk, tuurlijk. En ik wil niet zeggen dat, uh, dat Comrey verder van, van Shakespeare afstaat dan Courteau. Dat is gewoon een andere tijd waarin het geschreven is. En Shakespeare zegt zelf in Hamlet: zegt hij tegen de toneelspelers: laat elk toneelstuk een een afspiegeling zijn van de tijd waarin het speelt. Ja, maar nou zeg ik van, ik heb hier een vertaling... die een afspiegeling is van Shakespeare, toen hij het schreef. Natuurlijk in onze moderne tijd. Maar daar, daar wil men geloof ik niet aan. Nou ja, ik... ik, ik, ik, ik ik, ik weet dat u, ik, ik las uw eerste monoloog van Richard III... Uh, nu werd de winter van ons grote wee ja, ja, ja. in zomer wilde in die zon van York. Uh, die vertaalt u met een woord, uh, wee vertaalt u met... Ik uh, weet het niet. Dat uh, te... oh, nee. Maar goed, een woord waarvan ik denk, dat is archaïs Nederlands. Daar zou ik nou toch iets nieuws voor verzinnen. Dus, bedoeld, Ik vind wel dat je niet koetkekoet zo trouw aan Shakespeare moet zijn... dat je een 16e-eeuws woord moet koppelen... een, een Nederlands 16e-eeuwse vertaling aan een, een 16e-eeuwse stuk van Shakespeare. Ja, maar ik kan met... van Aschad. Laten we deze gesteggel de, de, de, de, ja. over uh, Nee, dat is waar. Laten we Shakespeare even. vieren. Ja. En wat heeft Shakespeare uh, dat hij uh, eeuwen later nog altijd wordt opgevoerd? Ik denk dat wat hij eh, gedaan heeft, waar ik al mee begon... Is, is dat hij als geen ander, ander dan Vondel, Racine... de mensheid zo heeft doorgrond, zo een spiegel voorhoudt... dat je eigenlijk elk menselijk gedrag terugvindt in, in de stukken van Shakespeare. Ja. En dat menselijk gedrag is in de laatste twee, drie eeuwen... Eh, niet twee, drie twintig eeuwen, bijna niet veranderd. Dus die stukken zijn nog steeds enorm actueel. Of, nou, of Coriolanus gaat over de politiek, Julius Caesar gaat over de politiek gekonkel. Richard III gaat over eh, tomeloze ambitie op een uh, Berlusconi-achtige manier. Ja. En, en al die stukken... Hebben dus de grote thema's van. behandelen de grote thema's van het leven. En kan je ze dus elke keer overal weer. Uh, hedendaag spelen. En hoe doet u dat nou samen met Pierre Bokma in zo'n huiskamer? Nou ja, kijk wat wij doen. Wij vertellen over Shakespeare, we vertellen over de historie van Shakespeare en, en, en, en, en behandelen dan de, de rozenoorlogen, een paar stukken, dus, dus de, van Richard II tot Richard III en Hamlet, Macbeth, uh, Richard III, Romeo en Julia, vertellen wat over, spelen we en proberen de mensen uh, uh, wakker te kussen ja. voor Shakespeare. En dat kan je doen met z'n tweeën, hè? Want, ja, uh, natuurlijk. Het ja. gaat erover vertellen, laten zien hoe, hoe werkt die taal. Hoe werkt de monoloog? Hoe werken de twee grote monologen van Hamlet? Dus, dus ja, dat kan, kan heel goed. Ja. Het is uh, ter lering en de vermaak. Ja, ik blijf erbij dat het toch handig is om in eerste instantie te weten wat er in 1600 geschreven is. En Absoluut, en het... tuurlijk. Ja, Daar ben maar ik het helemaal mee eens. waar haalt u dat vandaan? Niet van het Engels, want het is zo ontzettend moeilijk. Je kunt nee, maar niet... goed, je hebt, iedereen kan de Arden nemen. De Arden met het originele Engels van Shakespeare... met daarin bij elke zin een voetnoot. Dat, dat kan nou, ik lezen. ja, ik, ik, Het is volgens mij uh, veel te weinig. We hebben tegenwoordig uh, David Crystal. En daar staat nog gigantisch veel meer in. Meneer Job, maar het, het is een ontzettende vocabulaire wat Shakespeare bezit. Dat ja, lijkt mij nou, lastig en... te vertalen. Ja, dat is ook een beetje moeilijk. En, en langdradig. En lang, nee, langdurig. Want hoeveel woorden zal hij gebruikt hebben? Oh, ik heb geen idee. Nee? Ik heb nooit geteld. Hij eerlijk... heeft wel in ieder geval 2500 nieuwe woorden verzonnen. Shakespeare. Ja. Alleen al. Het is, ik geloof dat de, het, het, het, het nieuws uh, uh, gedaan wordt in Nederlands... met 1500 woorden voor de gemiddelde Nederlander. En dat Shakespeare er 35.000 gebruikte. En weet u toevallig één woord dat hij verzonnen heeft? Uh... Flabbet de jabbet. Kijk, bijvoorbeeld ik, noem maar wat. En hoe heeft u dat vertaald? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> you flibbert de <laughs> Met welk stuk heeft u het meeste problemen gehad, meneer Jonk? Oh. Oei. Uh, daar zeg je zoiets. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat... Uh, de Storm is zijn enige eigen stuk. Dat zeggen de historie. De historie zegt dat dat het enige stuk is wat hij origineel geschreven ja, is. Echt? De rest zijn allemaal bewerkingen ja, van ja, ja, ja. oorspronkelijke mythes. Ja, um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat het moeilijkste is. Het is wel degene die ik het meest, die het meest, het meest aan, mijn, aan mijn hart ligt. Waarvan ik dan zeg... Maar die komt eigenlijk nog. Want uh, zoiets van... Uh, uh, Romeo en Juliet... Dat hou ik van. Dus daar doe je veel meer je best voor. Nog veel meer dan wat ik al doe. Want normaal vertaal ik iets in vier, vier uh, gangen. Dus een paar maanden ligt het dan weer opnieuw. En dan, ja. Dus dat duurt heel lang. En voor de rest... Uh, mijn vraag was nog wel even. Zouden jullie misschien eens een keer kunnen overwegen... om een van mijn vertalingen ook te spelen? Behalve af te wijzen? Uh, nou, ik denk dat iedereen uh, uw vertalingen heel serieus neemt en ze dan leest en dan denkt er zijn betere. Maar uh, dat desalniettemin. Uh, er zijn betere, uh, meneer Jonk. Nee, maar goed, of er zijn anderen die, die, die op dat moment beter geschikt zijn. Dat wil niet zeggen dat ik diep buig voor het monnikenwerk wat u doet. Ja, en okay, iedereen okay. die zich met Shakespeare, die Shakespeare ontsluit voor, voor andere mensen, verdient van, wat mij betreft standbeeld. Maar kijk, u moet weten, er zijn meerdere vertalingen en de mensen zullen altijd kiezen de vertaling die zij het best speelbaar vinden. Ja, ja maar dan heb ik nog nooit gehoord van iemand van dit stuk is niet speelbaar, want. want. Dat heb ik die kritiek heb ik nooit vanuit het toneel teruggehoord. Nee, maar u zegt u u gaat ook niet kijken naar de Shakespeare's die, ja, nou die opgevoerd worden. Ik, dan heb ik het woord voor het zeggen. Ik bedoel, nee, het <laughs> gaat erom dat je uitgaat van een tekst die ik heb vertaald. En daar genoeg oordeel over. En dan kun je zeggen, waarom ga je dan niet naar het toneel? Dat is ik, wil best, ik wil best met u eens een keer door, door uw vertaling heen ja, gaan. en hebben we. En Meneer ja. Schotten van Aschad, ja. tot slot, uh, Blijft Shakespeare gespeeld worden... of raakt hij langzaam maar nee, zeker toch uit de nee, tijd? helemaal niet. Shakespeare nee? blijft gespeeld worden. Ik weet dat wij met Toneel op Amsterdam... In, uh, volgens mij over anderhalf jaar uh, weer een grote uh, Shakespeare gaan doen. En dan drie, drie grote Shakespeare's. Welke? Uh, volgens mij is het Richard de derde, Hendrik de vijfde... en uh, Hendrik de achtste, wat bijna nooit gespeeld wordt... Daar daar maken we dan één groot stuk van. Wij gaan, we hebben in New York afgelopen jaar met de Romeinse tragedies gestaan... en staan in Barcelona van de zomer daar. Dus wij, wij houden het vaandel hoog. En uh, wij vinden Shakespeare-spelen allemaal het leukste wat er is. To be, or not to be? That's the question. Gijs Scholten van Aschat en Jan Jong, hartelijk dank voor okay. dit gesprek. Dank Het is uh, één minuut, anderhalf minuut over half de inmiddels. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een confrontatie tussen betogers en politiemensen bij de Iraakse stad Kirkuk zijn doden gevallen. Volgens sommige bronnen zijn het er 26. Maar er wordt ook al gesproken van honderden slachtoffers. Veiligheidstroepen vielen een kamp bij Kirkuk binnen van anti-regeringsdemonstranten om mensen te arresteren. En toen brak een vuurgevecht uit. In het onderzoek naar de aanslag op het gemeentehuis in Waalre... heeft de politie een derde verdachte aangehouden. De politie denkt dat de man van 49 uit Eindhoven... een van de brandstichters is. In die zaak zit al een andere man uit Eindhoven... en iemand uit sint michielsgestel vast. Oud-ambtenaar Raymond P. moet 12 jaar de cel in... voor spionage voor Rusland. De eis van het OM was 15 jaar. Volgens de rechtbank in Den Haag... heeft P. de belangen van de Nederlandse staat... en die van bondgenoten ontwricht en ondermijnt. En de Max is toegekend aan illustrator van kinderboeken Wim Hofman. Volgens de jury kiest Hofman in zijn avontuurlijke illustraties altijd voor het perspectief van het kind. Hofman krijgt de prijs 60.000 euro in september uitgereikt. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm. Met Felix murders Tot 12 uur nog is het tijd voor regels op Twitter en de verbijsteringde film The Act of Killing. Simon Smith en The Amazing Dancing Bear, werd ooit geschreven door Randy Newman. En ooit had die Alan price er een hit mee in 1967. I may go out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 Fiction everywhere with Simon Smith and his dancing bear. It's Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. De heer Alan Pryce zette Simon Smith and the Amazing Dancing Bear een live uitvoering ervoor. Vandaag, Narioli, Vanaf vandaag is in de Nederlandse filmtheaters... een verbijsterende documentaire te zien, The Act of Killing. Het gaat over een politiek bloedbad dat in Indonesië werd aangericht... na de militaire koep van generaal Suharto en consorten. En dat gebeurde in 65 en volgende jaren. Minstens een half miljoen communisten... werden in de jaren daarna over de kling gejaagd. In de schijnende documentaire van de Amerikaan Joshua Oppenheimer... zien we hoe daders hun moordpartijen naspelen... en er nog steeds trots op zijn. Aan de telefoon Henk Schulte-Northold. Hij is hoogleraar Zuid Zuidoost-Azië-studies... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Schulte-Northold, goedemorgen. Goedemorgen. Als we nou kijken naar de omvang van die slagpartij onder communisten, kun je dan zeggen... dat het een van de grootste misdaden was in de moderne geschiedenis? Ja, dat zit wel in het, in het lijstje van de, van, de, van de top 10. Uh, en in die regio, in Indonesië, is het zeker de grootste uh, moordpartij... die ooit heeft plaatsgevonden. En het komt uh, heel dicht in de buurt bij uh, de misdaden... die Pol Pot heeft gedaan in, uh, in Cambodja. In de killing fields. Nu heeft ja. u de film al gezien. Wat vooral choqueert is de houding van de daders. Lachend. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is... laten ze zien hoe ze methodisch aan het moorden sloegen. U kent Indonesië heel goed. Hoe valt dat te verklaren? dat zij er nu ineens zo over beginnen te praten. En, en nog steeds lachen. Dat ze er zo vrij over praten. Misschien is dat met leeftijd te maken. Dat Op een zekere leeftijd willen ze hun verhaal nog een keer kwijt. Zoals sommige veteranen in Nederland ook. Maar het feit dat het kan... is dat ze zich beschermd weten. Door autoriteiten, door het leger. Um, ze hebben eigenlijk niks te vrezen. Ja, en die jongens die gingen dat doen... omdat ze leuke films zagen in de bioscopen, is het verhaal, hè? De hoofdpersoon in deze film, Anwar uh, Tjong'o die was in 65 uh, uh, werkte voor een bioscoop en hij was gek op Amerikaanse films en de communistische partij was tegen Amerikaanse films omdat dat is de decadente kapitalistisch en dat moest verboden worden dus hij verloor zijn baan hij dreigde zijn baan te verliezen door de communisten dat zette aan tot allerlei haatgevoelens plus dat het ja, toch een kleine gangster was en hij is later een grote gangster geworden en hij nam vanuit die achtergrond ...deel aan, aan, aan het uitmoorden van de, van de communisten in uh, Noord-Sumatra. Wie de film gezien heeft, ik heb hem nog niet gezien, uh, maar die noemt hem vooral bizar. Had u dat ook? Ja, het is een totaal krankzinnige film. Ik heb nog nooit zo'n idiote film uh, gezien over, over geweld. Deels herinneringen oproepend, deels spelen ze het na. Deze mensen schrijf, mogen dus van Oppenheimer hun eigen script schrijven. Uh, en gaan echt hele bizarre dingen uh, uh, verzinnen en in scène zetten. En nog gekker, ze gaan ook hun eigen slachtoffers spelen. Dus it, it, je, je raakt in een soort draaikolk verzeild. It, it, ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik naar een pornografische films zat te kijken. Oh ja. Op een gegeven moment uh, is er te zien dat een van de daders, de hoofdfiguur in die documentaire, weer... Uh, optreedt in een televisieprogramma. En de presentatrice en het publiek genieten van zijn lugubere verhalen. Zijn daderen, die worden zelfs met luid applaus begroet na het schijnt. Worden communisten dan nog steeds zo gehaat dan? Nou, Indonesië heeft dus sinds Zoharto aan de macht is gekomen... En, een, heeft het bewind een verhaal verteld... dat in 1965 was het de keuze tussen absolute chaos of uh, orde... en dat Zoharto nog net op tijd de orde heeft hersteld... door een grote reiniging te houden. Het beeld van communisten was ook nauwelijks meer menselijk. Dat waren... Beesten. En dat is er jaar in jaar uit uh, ingeramd. In en eigenlijk is een ander beeld van die tijd nog steeds nauwelijks bespreekbaar. Dus er, er, er is nog steeds een gigantisch vijandbeeld, een schrikbeeld van, van communisten. Maar er nee, werden nee, niet alleen communisten vermoord, ja. maar er werden ook intellectuele en etnische Chinezen vermoord. Ja. Zegt zeg dat dan iets over de Indonesische volksraad? Nee, ik geloof het niet. Het uh, dit soort uh, grote uh, moordpartijen. Het heeft plaatsgevonden in India. Toen India en Pakistan uit elkaar gingen in 1947. Dit heeft plaatsgevonden bij, bij genocides in Afrika. Dit soort grootschalig geweld kun je niet echt uit, uit cultuur uh, uh, verklaren. In, in de cultuur zit geen, geen, geen oorzaak. Dat geloof, daar geloof ik niet zo. En dat is een punt uh, wat er in, een punt van kritiek, kritiek wel op deze film. We krijgen het idee alsof dit uh, allemaal een beetje schooiers zijn... die gangsters zijn geworden, die aan het moorden waren. Dat is voor een groot deel waar. Maar de onzichtbare dader, uh, althans in deze film, is het Indonesische leger. Het Indonesische leger heeft he deze hele moordpartij uh, georganiseerd... voor logistiek uh, gezorgd uh, en op gang gehouden. Het was dus voor de volledigheid beter geweest... als die militairen ook aan het woord waren gekomen? Ja, maar die houden hun mond en die weten zich veilig... en die, die zorgen er tot op, vandaag, uh, tot op uh, tot vandaag toe voor... dat er eigenlijk geen serieus onderzoek naar 1965 kan plaatsvinden. En ook de nabestaanden blijven stil, hè? Waarom is er nooit een massaal protest gerezen van die kant? Ze kijken wel uit. Uh, ze zijn blij dat ze, dat ze het overleefd hebben. En ze zijn altijd gebrandmerkt als uh, mensen waar uh, uh, wat fout aan was. Dus om te overleven moesten ze gewoon... Uh, hun mond houden. En er is ook geen internationaal tribunaal gekomen om de daders te berechten, waarom niet? Nou, in, kijk, toen het gebeurde in 1965 was er geen CNN, er was nauwelijks een verslaggever en de westerse wereld vond het over het algemeen eigenlijk wel oké okay wat er gebeurde. Ze, waren, ze wilden ook niet weten wat er gebeurde, want het was de tijd van de Koude Oorlog, er was een Vietnamoorlog gaande en Amerika wist zeker dat als de communisten in Indonesië aan het bewind zouden komen... zou de hele Vietnamoorlog zinloos zijn geworden. Dan zouden ze als het ware in hun rug zich aangevallen voelen door, door communisten. Dus Koetke Koet moest uh, zo hard al winnen. En er was algemeen in de westerse wereld een idee van... nou ja, die, die is elkaar ook een lastige man. Die communisten, ze deugen niet. En uh, we lieten dat, dat, dat, dat nieuws over die massamoorden eigenlijk maar mondjesmaat uh, toe. Ja. Denkt u dat door deze film in Indonesië er een besef zal ontstaan... dat er destijds een ongelofelijke misdaad is gepleegd? Ja, het, dit beeld, uh, die film, wat je er ook over mag, mag uh, op aan te merken hebt... dit circuleert nu in Indonesië op kleine schaal, in besloten kring. En ineens zien mensen hier moordenaars... en zij dachten, wij dachten dat de communisten zo waren. Maar kijk eens... Dit zijn de daders. Deze idioten, dit soort vreedheid eh, hebben we dus begaan. Mensen die ook gewoon zeggen, ach jongen, het was veel, veel erger dan wat, wat wel wordt beweerd. En eh, de, de, de grofheid van het geweld komt zo tomeloos uit die film naar voren... dat eh, het bestaande geschiedbeeld wordt hierdoor in tweeën gesplitst in Indonesië. Dat, dat houdt geen stand meer. Henk schulte norstholt over de documentaire Die Act of Killing... die vanaf vandaag te zien is in de Nederlandse theaters. Met dank. Graag gedaan. De Gids. Op 5 mei is bij de VPO haar documentaire te zien. En daarin vertellen Egyptische jongeren over hun leven... na de revolutie van twee jaar geleden. En daarnaast is ze publiciste en midden oosten deskundige Ze nu en dan schrijft ze in die hoedanigheid aan bij Paul Witteman. En met Simone Wijmans praat ze over haar leven online. De webwereld van Monique Samuel... 4200 volgers op Twitter en 24 uur per dag online. Ah, je hebt net een documentaire gemaakt voor de VPRO... waarin je een jongere interviewt in Egypte na de Arabische Lente. En Tijdens die Arabische Lente werd heel erg de nadruk gelegd... op de rol van sociale media als aanjager van die revolutie. Hoe is dat nu? Sociale media blijft eigenlijk het grootste pressiemiddel van activisten... maar ook nu van gewone burgers... om de overheid uh, constant onder druk te zetten. Van filmpjes die op internet worden geplaatst op YouTube... waarop te zien is hoe bijvoorbeeld de politie op demonstranten inslaat... tot gewoon onderzoeksrapporten, uh, Wikileaks, documenten. Er wordt van alles en nog wat gebruikt om constant de overheid te tonen... dat zij uh, liegen en het volk bedriegen. En daarnaast... Um, Worden er constant nieuwe spotprenten gemaakt. Grappige filmpjes, satirische uh, grappen ver, gedeeld op Twitter en Facebook. En het is nu al een paar keer zo dat Morsi een wetsvoorstel heeft ingetrokken. Omdat er op dat moment, zodra hij het wetsvoorstel aankondigde... zo enorm veel getweet werd en gefaceboekt. En het, zo, uh, het voorstel zo werd afgekraakt dat hij zich genoodzaakt zag... het onmiddellijk terug te draaien. En er was nog niet eens een demonstratie op straat geweest. Er werd alleen tot opgeroepen. En wie volg jij op sociale media? als het gaat over Egypte. Ik zou willen zeggen dat Bassam Sabri... een hele interessante uh, gast is. Omdat hij enorm veel retweet... en uh, enorm veel deelt. Zowel van nieuwsites als lokaal op de grond. Hij is bijna altijd lokaal. Dus als er demonstraties aan de gang zijn... dan twittert hij met zijn mobiel vanuit de crowd. Uh, interessant persoon om te volgen. Ook interessant is de Amerikaanse-Egyptische Mona El-Tahawi... voor het meer uh, intellectuele geluid. Zij focust ook erg op persoonlijke revolutie, seksuele revolutie van de vrouw. Nee, uh, Egyptische Peter Stine, maar dan... In Amerika. En welke sites op het gebied van Egypte en Arabische Lente en Revolutie vind je interessant? Um, nou, voor het gewone nieuws um, is mijn grote aanrader Egypt Daily News. Dat is echt wel een beetje de site, als je snel nieuws wil hebben uh, vanuit niet-commerciële hoek en niet-overheidsgecontroleerde hoek. En voor de Arabisch-sprekende en Arabisch-lezende onder ons... is Jom Saba, ook heel interessant, Jom en dan Saba7.com. Dit is een soort blog-slash-multimedia-nieuws-site. Heel scherp, heel snel. En het wordt ook beschouwd als een van de beste nieuws-sites ter wereld. Dus ook interessant om naar te kijken als je gewoon de media bent. En je hebt ook een eigen site, MoniqueSamuel.nl. Wat is daar allemaal te vinden? Enorm veel blogs over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Ik denk dat het een van de weinige Nederlandse sites is... waar je echt midden nieuws kan volgen op de voetbal. Ja, maar je kan ook al mijn artikelen en reportages en alles lezen... die ik ooit voor de Volkskrant of de Groene Amsterdammer heb gemaakt. En ik plaats ze vrij snel. Zodra het mag, plaats ik ze. En als het nou niet gaat over de Arabische wereld, welke sites bezoek je dan? Nou, ik bezoek ook veel websites over Afrika. Bijvoorbeeld de Africa Report heeft ook een Franse uh, equivalent. Het is een geweldig goede site als je nieuws en economisch nieuws wil uit Afrika. En dan Sub-Sahara-Afrika. Mijn favoriete, favoriete nieuwsmuzieksite uh, op internet is erbsounds.nl. Daarop kan je alle Arabisch-talige videoclips vinden van alle uh, zangers. Uh, je kan ook evenementen vinden. Uh, Arabische feestjes in Nederland, Paradiso, Eindhoven, bedenk het maar. En het is ook nog een heel actieve webforum met een heel positieve twist. Dus als er iets speelt... Uh, uh, volgens uw serie zijn er ook inzamingsacties en leuke initiatieven. En het is echt een hele hippe, vette muzieksite... die ook weer gelinkt is aan Funix Radio. Kijk je veel op YouTube? Ik zit eigenlijk altijd uh, achter YouTube als ik uh, werk. En ik heb de computer dag en nacht aanstaan. Dus, um, en ik luister constant nieuwe muziek. En ik kom zo elke week op een paar nieuwe artiesten terecht. Ik vind YouTube echt geweldig, want je klikt door en door en door en door. Uh, ik ben echt een enorme YouTuber. Uh, wat ik uh, deze week verstuurd heb... Uh, vanwege de aanslagen in Boston dan de Amerikanen een hart om de riem te steken... en ook te herinneren aan hun grote idealen van liefde en broederschap. is zijn remix maken we hem een mixtape. Hij heeft verschillende mixes, maar de, in deze mixtape gebruikt hij... de speech van Martin Luther King, bekende popsongs, bijbelteksten... alles door elkaar en dat op heerlijke zomerse muziek. Dus het is ook nog echt zomer in je huis... En het is massaal gere en ik kreeg zelfs reacties vanuit de VS. Uh, het was zo vaak gere dat Amerika het ook echt... Uh, dat Amerika heeft bereikt, dat het overzees is gegaan. En uh, die Amerikanen zeiden thanks, cool, I love it. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, one, day, one, day, one, day, one day, this nation this will rise, will rise, rise up, up, live up, live up, live up. Lopen. Om de Amerikanen na de aanslagen van Boston een hart onder de riem te steken... deelde Monique Samuel final mixtape van Beekermatt via haar Twitter-account MCT Samuel. Alle besproken links en ook de links die op de montagetafel sneuvelden... staan op onze website. Nog een goede koningsreclame gezien? Italië had een nationaal geschenk voor die Hollander. Kies je favoriet. Dag, oranje poes. Ga naar de gids.fm en stem. Link der kreunel. De beste koningsreclame op de gids.fm. En daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. Componist John Eubank heeft zijn koningslied teruggetrokken. De afgelopen dagen hagelde het kritiek op het nummer. Op zijn Facebookpagina laat John Eubank nu weten dat hij hier helemaal klaar mee is. Eén vlak, vlak, twee leeuwen, met in de zon en de regen. Ook plaatst Eubank op Facebook een greep uit de verwensingen. die hij sinds vrijdag naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Je moet mild worden gestenigd en je verdient de brandstapel voor het schrijven van het slechtste nummer ooit. En zo leek het Koningslied. Zaterdagavond alweer een roemruchte doodgestorven. dood gestorven. Leek, want gisteren werd bekend dat het lied toch gehandhaafd blijft. Vooral op de sociale media had de compositie het zwaar te verduren. Zelfs doodsbedreigingen aan het adres van componist John Eubank werden niet geschuwd. Hoe ver mag je dan gaan als je wilt laten werken dat je iets niet mooi vindt? Daarover praat ik met schrijver en columnist Jonathan van het Reven. En woordvoerder Hans Alderliefste van de Bond tegen het Vloeken. Heer, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van het Reven. Goedemorgen. Heeft u iets getweet over het Koningslied? Nee, ik geloof het niet. Nee, ik uh, dat weet het niet is... zeker? N nee, ik twijfel nog of ik het goed vind. Nee, uh, het nee is, uh... maar of u iets getweet hebt? Oh, nee ik, heb, ik, misschien iets heel... nee, ik weet het inderdaad niet zeker. Maar ik geloof, ik was er een beetje laat bij... En uh, op Twitter waren ze al uren los aan het gaan. En toen uh, heb ik het liedje niet eens geluisterd. En toen ik het helemaal gehoord had, toen dacht ik, het is wel klaar. Ja, toen horen we zojuist in het Fragmenten van Verwensingen aan John Newbank En die lieten weinig aan de verbeelding over. Ook Sylvia Witteman, die een petitie tegen het lied was gestart, is met de dood bedreigd. Zij kreeg onder andere te horen, domme hoer. Je moet in je knieschijven worden geschoten en los worden gelaten in een bos vol beren. Schrikt u van het taalgebruik? Um, nou, dat is, dat is heel vervelend natuurlijk. Ik schrik er niet van in de zin dat het op Twitter vaker gebeurt, dat soort dingen. Maar uh, het, is altijd, het is altijd heel moeilijk om in te schatten of het nou een echte doodsbedreiging is... of meer een, uh, een, een brandstapel en mildstenige. Dat zijn, dat, ik denk dat je dat toch overdrachtelijk moet zien. Dat is gewoon normale taal. Ja, dat is heel normale taal op Twitter. Op het moment dat je het ja. ergens niet mee eens bent, dan schrijf je dit soort zaken op. Kennelijk. Ja, ik niet. En uh, ik, ik ben er geen fan van en de mensen die ik volg doen het gelukkig ook niet. Maar... Uh, er is een deel van Twitter die dat, uh, dat, dat normaal vindt. Meneer liefste van de Bond tegen het vloeken. Maken we ons te druk over zoiets onbenulligs eigenlijk als het Koningslied? Ik denk het, uh, denk het niet. Ik denk dat de uh, kroning iets heel moois is wat er aan zit te komen. moeten we ook blij om zijn. Dat moeten we ook uh, nou ja, naar uitzien, denk ik. Ik ben ook vervent aanhanger van het Koningshuis. Uh, en wat er gebeurt is met uh, de kritiek op het lied. En vooral de manier waarop we met elkaar omgaan in dit land. En dat we wel eens over mo mogen nadenken met elkaar. Dat we uh, verantwoordelijkheid nemen, ook voor onze taal. Waar gaat het hier om? Gaat het om de kritiek op het lied of om de manier waarop we met elkaar omgaan? Het gaat mij vooral om de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat is een issue wat natuurlijk ook breder in de samenleving speelt. Als we kijken naar uh, sportvelden, uh, grensrechten die doodgeschopt is. Uh, eh, gisteren was nog, uh, na afloop van de rechtszaak uh, van Moskowitz, zei Moskovits van: Hé, hey, uh, die mensen keken mij amper aan. Uh, ik kon niet eens goedemiddag meer zeggen. Kijk, uh, waar het ons om gaat is respectvol omgang met elkaar. De bond tegen vloeken wil uh, wijzen op het belang van respectvol taalgebruik. En taalgebruik wat uh, afhankelijk is van context en van relatie. Uh, Houd rekening met de ander. En dat betekent niet dat je niet alles mag zeggen. Ik, ik zou zeggen, uh, wees vooral vrij. En uh, maak ook gebruik van het recht om dingen te zeggen. Ja. Uh, zolang dat maar uh, bij de inhoud blijft. En dan let u... Alleen op vloeken of gaat u verder? En wij focussen eh, ons op vloeken en op schelden. Dus ook op andere woorden. Want uh, woord als uh, eh, dat van de week ook gebeurde Chinese naakthond. Uh, Tering, uh, met Jezus. Ja, dat, dat was John Eubank zelf. Hè? Ja, ja. Ja. ja, nee, kijk, uh, ook ik, dat vind ik niet netjes. Uh, nee. uh, ik ben blij dat u zegt van ik zou zelf ook dat soort woorden niet gebruiken. Ik, ik nou, Chinese naakthond, dat zeg ik nog wel eens. Maar, uh, ja, tegen nou, wie? Ik heb het nog nooit gezegd. Nee, ik heb het ook nooit gezegd. Nee, oh, ja. ik, ik, ik, ik wist ook niet dat ze bestonden, maar. Uh, dat soort, kijk, dat soort vergelijkingen, dat vind ik altijd was natuurlijk een beetje onhandig van... omdat hij dan ook zo uit zijn slof schoot tegen een mevrouw die hij niet kende... Maar uh, dat is nou precies wat uh, heel leuk en nuttig kan zijn om uh, mensen te plagen en uh, mensen uh, een beetje, beetje, te kwetsen en dat ze dan uh, boos worden en dat anderen dat dan zien en dat iedereen erover praat. Dat is dat helemaal niet een beetje pesten. Helemaal niet zo erg. Ja, ja, dat, dat, dat, ja. Dat, dat is inderdaad een mooi effect. Maar uh, besef wel dat woorden gevolgen hebben. Hè? Uh, Paul Cliteur ja, woorden hoe, kunnen gevolgen hebben. Ja, absoluut. Hij heeft een mooi ja. denken. Die heeft ooit gezegd van: uh, als je in een volle schouwburg het woord brand roept. Ja, dat heeft dat gevolg hoor, ja, dat ja, je hoor. Uh, ja, maar je moet echt heel duidelijk onderscheiden. Uh wat er bijvoorbeeld echt niet mag en echt niet kan... zoals bijvoorbeeld een grensrechter doodschoppen. Want dat is altijd als je in beschaving en, en taal... als je dan over het doodschoppen van iemand begint... dat is iets heel anders. En ook in een schouwburg brandschreeuwen of zeggen... ik ga jou morgen daar en daar doodmaken... en ik weet waar je kinderen naar school gaan... of iemand een kogel sturen... dat heeft niks met de vrijheid van meningsuiting te maken. Dat is bedreiging of uh, het, het zaaien van grote onrust... Op een, op een gevaarlijk moment. En dat mag ook niet en fysiek natuurlijk wel. Ja, dat dat en, mag ook helemaal niet. En dat, en dat is ik ook, dat, dat, dat, dat, ook geen, geen, geen enkel normaal denkend mens zou ik bijna zeggen, keurt dat goed en vindt ja. dat mooi. Ja. Maar er is iets heel anders om te zeggen: ik vind het, ik vind het een smerige kutschouwburg en ik wil dat die, dat, die, dat die stomme klote acteurs zonder talent van het podium. En dit gaan. valt allemaal onder de vrijheid van meningsuiting. Ja, ja. Ja, het woord zegt al, het is vrijheid uh, en vrijheid heeft natuurlijk wel grenzen in verantwoordelijkheid. Daar moeten we ook wel over nadenken met elkaar en dat wat moeten we niet voeren in de rechtszaal. Uh, het proces wilde nee. even laten zien dat dat geen zin heeft, want in de rechtszaal kun je niet bepalen of een woord wel of niet gezegd kan worden. Nee. Uh, maar als we met elkaar de discussie aangaan, ja, hoe ver Ga je in woorden in taal met elkaar. Uh, ja, ik denk zeker dat we wel zoiets heb moeten hebben als een uh, verbod op, uh, op godslasting. Het is helaas afgeschaft. En een uh, verbod op majesteitsgrenzen. Ik denk dat dat zinvolle artikelen zijn, omdat het ook over symbolen gaat waar onze... Uh, verschuilen ons te vaak achter vrijheid van meningsuiting? Uh, dat kan gebruikt worden om, om dan maar alles te zeggen... en zeker om dan uh, kwetsende en grievende uitlatingen nee, te doen. Nee, maar je kunt je niet verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting. Je kunt uh, je verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting. Dat zou zeggen, ik brulde keihard brand... omdat ik vond dat er brand was. Dan zou je kunnen. Dat is een soort manoeuvre om je achter die vrije meningsuiting te hebben. Maar als ik gewoon alles mag zeggen, en dat mag in Nederland vrijwel alles en ik zeg iets wat ik vind... dan kan ik dat niet doen onder het mom van de vrije meningsuiting... of me verschuilen erachter. Dat is gewoon het gewoon regulier gebruik maken van mijn vrijheid. De boodschap die de bond tegen vloeken afgeeft is... wees je van bewust als je een woord als, als God gebruikt... of Jezus of andere woorden brandt... Of, uh, dat dat effect heeft. En dat men, woorden, wat voor effect? Woorden brengen mensen in beweging. En dat kan ook de verkeerde beweging zijn. En Een doodsbedreiging kan iemand... Uh, God, dat is wel een goede, goede vraag. Hoor. Wat voor effect? Ja, effect in de zin van dat het raakt door iemand in zijn identiteit... en in de beleving van bijvoorbeeld religie. Maar wat religie. Be dat betekent dat, dat, dat het iemand raakt in zijn identiteit? Want als ik bijvoorbeeld zeg, ik ben, ik ben tegen de koningin en uh, tegen Jezus... en dat, daar uh, ben je het dan niet mee eens, maar dat... Dat wist je toch al misschien... Dat heb, oh, ja, dat, u dat, mag dat, tegen de koningin zijn, daar heeft u ja. alle recht. U mag u ook ja. over discussiëren. laten we dat ook vooral doen, het debat. Ik denk dat dat, de ja. laten we daarover met elkaar discussiëren. Maar, uh, nou ja, homoseksualiteit of uh, seksuele geaardheid... Daar nemen mensen, race, ook, aans en, daar nemen mensen en, ook aanstoot aan homoseksualiteit. Ja, ja maar dat... Ja, dat... Toch vind ik dat je dat gewoon mag uitdragen. Wees je van bewust dat de woorden die je gebruikt impact hebben en dat je, uh, dat je mensen kan raken, maar dat je ook het tegenovergestelde, dat je mensen complimenten maar kan misschien... geven, dat je mensen kan laten uitpraten. Ja, dat zeg, je ook, maar kan... mensen zijn toch ook weer geen kleine kinderen? Ik bedoel, ik weet ook wel dat als ik, dat als ik over iets heel akelig zeg over Jezus of Mohammed of Homo's, uh, dat er dan allemaal mensen uh, schrikken. Dat, daarom zeg ik het misschien wel. Ja, ik heb het liever over wat mensen doen in plaats van over wat mensen zijn. Uh, en uh, daar, daar spreek ik mensen op aan. Schrijver en columnist Jonathan van het Reven. En woordvoerder Hans Alderliefste van de Bond tegen Vloeken hartelijk dank voor dit gesprek, deze discussie. Dank u. Blijf ik nog ergens voorop vanavond op televisie? Jazeker. De Champions League kraken, Bayern, Barcelona. Het is de halve finale, maar het had eigenlijk natuurlijk de finale moeten zijn. Ja, wat gaat het wonder. Het is de een of de ander die gaat winnen. Ze houden elkaar in evenwicht, kan ook nog. Je bent pas zeker van je zaak als de ref voor de laatste maal... de echt door de fluit heeft geblazen. De wedstrijd zelf begint natuurlijk weer om kwart voor negen. En verder nog, ook dieren maken zich op voor de troonswisseling... bij Vroege Vogels TV, de kroon eend. Waarom heeft hij een oranje kuif? Om vijf voor half acht op Nederland 2. En in het uur van de wolf, de man achter de schermen van vele groepen... David Geffen, om elf uur op Nederland 2. Surf naar degids.fm. Tot morgen. Radio 1 en de troonsafstand. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon